ze met het NOS-journaal. In de Oekraïnse zijn tientallen mensen met bussen opgehaald... en naar veiliger gebied gebracht. Er waren 20 bussen beschikbaar. De meeste mensen worden naar Artyomovs gebracht... waar het Oekraïnse leger het zeggen heeft. De OVSE begeleidt mensen die juist naar rebellengebied willen. Om inwoners te kunnen evacueren is er een staakt het vuren ingesteld... tussen de Russische separatisten en het regeringsleger. De Duitse bondskanselier Merkel en de Franse president Hollande zijn op dit moment in Moskou voor overleg over Oekraïne met de Russische president Poetin. Het kabinet heeft ingestemd met een alternatief plan van minister Schippers voor haar omstreden zorgwet. Op een persconferentie zei Schippers dat mensen die naar de arts gaan die is uitgekozen door hun zorgaanbieder minder eigen risico hoeven te betalen. De oorspronkelijke zorgwet werd in december door de Eerste Kamer weggestemd. Schoonmakers van de overheid komen definitief weer in dienst van het Rijk. Er was al een principeakkoord over met de vakbonden en het kabinet heeft daar nu ja tegen gezegd. Volgend jaar komt er een Rijksschoonmaakorganisatie. De mensen die daar werken worden Rijksambtenaar. Bij hun overgang naar de nieuwe organisatie gaan ze er netto niet op achteruit. De overgang gaat geleidelijk tot en met 2020. Bij een brand in een winkelcentrum in de Zuid-Chinese provincie Guangdong zijn 17 mensen om het leven gekomen. Negen anderen raakten gewond. De brandweer had zes uur nodig om het vuur onder controle te krijgen. Volgens Chinese media ontstond het vuur in een bioscoopzaal waarin licht ontvlambare en giftige decoratie aanwezig was. Negen mensen zijn aangehouden. Klanten van ING hebben door een storing een deel van de middag niet kunnen internetbankieren of mobiel bankieren. Door de storing konden ING-klanten ook niet met Ideal betalen. Storing begon om 1 uur en was volgens ING verholpen rond kwart over 3. Het weer vandaag droog en zonnig. Het is 0 tot 3 graden. Vanavond en vannacht vriest het opnieuw. In het weekend wat warmer, meer kans op regen. Dit was het. DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. De meeste vertraging is het verkeer rond Rotterdam na een ongeluk. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch staat tussen Culemborg en Waardenburg 7 kilometer file. Dan Rotterdam op de A13 vanuit Den Haag naar Rotterdam staat van Knoop het Kleinpolderplein 11 kilometer file. Na een ongeluk op de A20, het is de A20 richting Gouda, tussen Knoop het Ketelplein en Rotterdam Centrum staat 5 kilometer file. Er zijn drie rijstroken dicht. Rijkswaterstaat verwacht dat de rijstroken pas rond half 7 weer open gaan. Op de A16 Rotterdam richting Breda staat voor Dordrecht 5 kilometer file. De A15 Gorkum richting Nijmegen tussen knopen Del en Geldermalsen 5 kilometer na een ongeluk. De weg is wel weer vrij. A27 van Utrecht naar Breda tussen knopen Everding en Lexmond 4 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 GFM. in 2015 al 25 jaar live, live. Met. met nu Zandvoort draait door. Hier, dames en heren, hier in de studio van CFM met Cool and The Gang en Celebration. Ja, en het is feest hier. Het is echt feest hier. En uh... het is, uh... Iedereen stond te swingen op deze plaat, dus dat is ja. wel leuk eigenlijk. Ja, dat vond zal... <laughs> ja, ik ook wel leuk. Maar dat gaan we straks ook nog doen. We gaan straks ook nog even polonaise lopen met zo'n Oh, heerlijk. Ja. Maar... Om al goed in de carnavalstemming te komen van februari. Uh, ja, maar we gaan, eerst, uh, we gaan eerst een plaat draaien die iets, uh, heel nauw iets te maken heeft. Met, uh, met onze volgende gast die wij in de studio hebben, dat is de burgemeester van Zandvoort. Maar eerst deze plaats. Oh, sorry. Het gaat helemaal fout hier ja. uh, Sorry hoor, ik moet even ingrijpen hier. Uh, weet je wat we dan even doen? Doe jij die maar even, die jij klaar hebt staan. Hè? Ja, dat doe ik. Je ja, het merkt het al, ze zijn onrustig. Dit is ZFM, ZFM. Al 25 jaar. Een zee van muziek.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 ...die uh, onze heer burgemeester uh, Niek Meijer heeft aangevraagd. En we hebben er nog twee. Maar die, ik had een eerste andere in mijn hoofd, maar ik drukte weer eens op een verkeerd knopje. Dat, mij wel ah, joh, vaak, dat ja. kan gebeuren. Dat kan gebeuren. Hoort erbij, hè? Bij uh, ja. maar hij staat... Piratenradio. Ja, en desondanks blijft het gewoon prachtig klinken. <laughs> Zo is dat. Maar u had aangevraagd uh, Denis Denis van, uh, van Blondie. En ja. omdat u daar iets mee heeft... Uh, met haar persoonlijk nee. niet, nee. Uh, want zo goed ken ik haar niet, uh, maar ik, ik snap dat u mij natuurlijk even voor het blok wilt zetten, nee hoor. Nee, hoor zo nee, nee, ik, ik vertelde net dat uh, dit komt uit mijn studententijd, ja. uh, dus voor de luisteraars thuis die aan het terugrekenen zijn, 55 jaar. Mm -hmm. En uh, wij zaten met een club jongeren en dan was dit toch wel het nummer in die tijd. Ja, ja. Dus daar bewaar ik hele goede herinneringen aan. U bent hier de gast bij een 25-jarig omroep van uw gemeente in Zandvoort. Wat, wat zegt CFM u? CFM. Ik zei vroeger ZFM. Ja. En dat lees ik ook. En ja. ik probeer nu veel vaker CFM te zeggen. Ja, omdat het op en is. wat het mij zegt is dat ik denk dat CFM 25 jaar jong is... En in de tijd dat ik ze nu ken, zie ik ze ook steeds veranderen. En dat is goed. Want het staat voor mij als een medium, een distributiemiddel, een orgaan waarop inwoners zich kunnen laten horen, maar ook gehoord worden. En in die zin is er een prikkelende rol. En ik zou ze dus ook van harte willen feliciteren en ze uitnodigen om dat te verdubbelen. Nou, heel mooi. Zeg maar, die prikkelende rol, die, dat zou ook voor gemeentebestuurders moeten gelden eigenlijk. Want we, we vinden het eigenlijk, uh, dat heb ik ook al aan, uh, aan de wethouder net gezet, die hier aan tafel was, uh, en ook aan raadsleden. We zouden het zo leuk vinden als u regelmatig hier uh, uh, in de uitzending uh, binnenwandelt en ons uh, bijpraat over de, over de lokale politiek en met name de besluiten die allemaal... Uh, ...genomen gaan worden of in voorbereiding zijn. Uh, wat vindt u daarvan? Heeft u daar op de eerste plaats tijd voor? Wilt u daar tijd voor vrijmaken? Uh, nou, dat zijn een aantal vragen. Dat nou is het natuurlijk een medekunst kunst om de eerste vraag te pakken die ik het leukst vind. Ja, ja luisteraars thuis proberen dat natuurlijk alweer stevig te prikkelen. Ja. Nou, ik... ik... Ik kom hier altijd met een zekere regelmaat. Dat was vroeger één of twee keer per jaar. Dat is ja. natuurlijk een regelmaat. Ja. Die is opgevoerd naar uh, één keer per kwartaal... waarin ik uh, met jullie deel wat ik heb gezien het uh, voorliggende kwartaal... en ook luisteraars uitnodig om van tevoren vragen uh, te gaan stellen. En we hebben het ook in het college erover gehad... dat ook de wethouders daar actiever een rol in gaan pakken zodat we als college minimaal één keer per maand iemand hebben die gewoon de mensen meeneemt in wat ons bezighoudt, welke dilemma's wij hebben. Want dat is natuurlijk de kunst, hè? het delen van dilemma's. U ziet allemaal besluiten, u luisteraars thuis, maar ook zoals u hier bent. En daar zitten vaak lastige dilemma's achter en die zou je op basis van het besluit niet altijd hebben gezien. Nou, De kunst is dat wij die gaan delen. Ja. Hoe vindt u de, de sfeer hier in, in de raad bijvoorbeeld? U bent voorzitter van de raad. U bent voorzitter van het dagelijks bestuur. Hoe, hoe, hoe proeft u dat? Komt u uit Zandvoort van oorsprong? Nee, nee. nee ik, uh, ik woon nu uh, nou, ruim zes jaar in Zandvoort. Ja. En ik werk er al ruim zeven jaar. Ja. Want ik heb een jaar heen en weer gereisd. Dus je bent een, een, een, een niet-Zandvoorter. En de definitie van zandvoerter is, als ik de autochtone Zandvoorter goed beluister... is dat uh, je moet toch ouders hebben die hier geboren zijn en getogen. Ja. Dan mag je met recht zeggen dat je een zandvoerter bent. Dus ik matig me uh, die mening niet aan. Ik denk wel dat ik het dorp inmiddels wat beter ken en het dorp mij ook kent. Dat helpt, want we hebben allemaal onze gebruiksaanwijzing. Ja. Uh, en daardoor leer je elkaar ook wat makkelijker vinden en herkennen... En dat zullen de luisteraars thuis ook wel vinden. En als je kijkt naar de sfeerbeelden die wij als openbaar bestuur uh, over ons uh, afroepen, wil ik bijna zeggen. Dan kun je zien dat in 2014 uh, wij in de Raad een sfeerbeeld hebben gecreëerd van uh, gekissenbis, uh, ruzie maken. En toch, en dat, dat zeg ik ook maar altijd aan het eind van het jaar en aan het begin van dit jaar, hebben wij alle besluiten die wij moeten nemen genomen. Ja alle belangrijke besluiten met een grotere meerderheid dan alleen de coalitie. Dus ondanks dat wij een sfeerbeeld neerzetten van uh, geruzie af en toe... zijn wij we wel degelijk in staat om dit dorp te besturen. Nou, maar burgemeester, is het niet zo dat het eigenlijk in elke gemeenteraad... een beetje het geval is, af en toe dat mensen over elkaar heen uh, rollen boeren. Nou, zo erg wilde ik hem niet normaliseren. <lacht> maar uh, het is dit jaar wel opvallend in Nederland... dat ja. sinds de verkiezingen ja. er in heel veel gemeenten... Ja. Uh, politiek-bestuurlijke onrust is. Uh, er zijn heel andere colleges gekomen. Er is een compleet andere raad gekomen in veel gemeenten. Ja. En wat je ziet is dat mensen zoeken naar hun rol, hun verantwoordelijkheid. En, en dat moet zich opnieuw zetten. Ja. En dat gaat in kustdorpen, dat hoor ik ook van mijn collega's, net iets steviger. Daar zit ook emotie in. Dat, dat is ook wat mensen bindt vaak, hè, wat mensen boeit. Ja. Dat maakt het ook soms lastig om daarmee om te gaan. Nou, dat versterkt dat een beetje. Wat is uw achtergrond? Was u al eerder burgemeester? Ik ben in maart 2005, moet ik hard denken... begonnen als burgemeester van de gemeente Wognum. Ja. Dat ligt boven horen. Ja. En daar moest ik in kleine twee jaar... die gemeente in een herindeling uh, wegzetten. Vervolgens uh, ben ik twee maanden werkloos geweest. Toen waarnemer in Ouder Amstel. En daarna mocht ik in september 2007 in het mooie zandvoort beginnen. En daarvoor ben ik een kleine twintig jaar... advocaat-mediator geweest. Advocaat in de, in de privaatrecht, publiek recht? recht. Privaatrecht. Oké. Okay. Dus geen strafrecht? Uh, heb ik in het begin ook gedaan. Ook gedaan ja. Totdat ik een keer een strafzaak deed waarvan ik dacht... oeps, nu ga ik toch wel de grenzen opzoeken... van uh, wat ik professioneel vind. Laat ik daar eens mee stoppen. Ja. En is het handig voor een burgemeester... om eigenlijk een uh, juridisch achtergrond te hebben? Uh, onze juristen vinden van niet... <laughs> en dat ben ik met ze eens. Ja. Um, in die zin dat je als bestuurder uh, te werk gaat en dus zorgt dat je adviezen ook krijgt. En het grote voordeel wel vind ik van uh, een juridische opleiding is dat het je leert om heel gestructureerd zaken aan te pakken. Ja. Dus het, het, het zegt ook iets over hoe ik naar de wereld kijk en hoe ik naar problemen kijk en analyseer. Ja. De hele materie van de overdracht van het Rijk, ik heb het al eerder in de uitzending genoemd, naar de gemeente. Van allerlei taken als het gaat om zorg, zeg maar het sociaal mandaat. Is daardoor de sfeer in de raad, nou praat ik over Zandvoort, maar u had het net ook over een landelijke tendens waarbij gemeenteraden veranderen. Is het zo dat hier in Zandvoort dat ook gevolgen heeft gehad? Uh, niet voor de sfeer, denk ik. Integendeel zou ik zeggen, want ik proef uh, zowel in het college als in de raad, als in het ambtelijk apparaat... heel veel zorg over dat wij dat goed willen doen. Ja. Er is heel veel betrokkenheid. Uh, men vindt het ook terecht dat wij de eerste overheid zijn. Ja. Wij staan ook het dichtst bij onze inwoners. Dat is echt een stelling die er, er ook uh, verantwoordelijkheid geeft. En die verantwoordelijkheid merk je ook bij iedereen in dat proces. Dus ik denk dat dat gewoon heel goed is gegaan... En tot nu toe zien we ook in de uitvoering dat dat best wel goed loopt. Ja. Natuurlijk kun je niet alles van tevoren bedenken. En gaan er ook dingen soms onhandig. Maar er is een bereidheid om dat op te lossen. En u heeft, dat heb ik ook begrepen, een hele grote gemeente uh, uh, achter u staan... qua uh, uh, ambtenaren voor de uitvoering gaan. Hè? Gemeente Haaren. Uh, wat we hebben gedaan, we, we hebben eigenlijk dat direct dat en een ander traject in die zin dat we hebben gezegd... als je langjarig kijkt naar gemeenten kan onze organisatie al die uitdagingen... gewoon niet uh, goed meer kwalitatief verantwoord gaan handelen. Er komen zoveel dingen op ons af. Nee. Laten we nou eens kijken hoe we dat anders kunnen gaan organiseren. Nee. Dus dat hebben we het parallel laten lopen. En om het heel simpel te zeggen... we hebben nu twee filialen. Het filiaal Zandvoort en het filiaal Haarlem. En dat doen we alleen omdat wij willen... dat onze inwoners die dienstverlening krijgen... die zij verantwoord vinden. Die kwaliteit waar ze recht op hebben. Precies. Dat is wat je wilt. Maar radio maken wij alleen voor Zandvoort? Ik nee zo, nee ik, hoor, want ik, ik, in Haarlem luister ik ook wel eens ja. naar jullie. Ja. Ja. <laughs> ja. Want dat is net als, als de grens, die is volstrekt willekeurig. Ik zal u vertellen. Het, het gaat, gaat om. Uw uitzending. Dankzij internet heb ik zelfs uh, op de donderdagavond, als ik hier een uh, relax programma doe met allemaal mooie ballads, heb ik luisteraars in Denia, Spanje. Die via internet meeluisteren. Ja, die, dus. heb huh. die heb je omgekocht. En uh, toen, ja. toen, toen, toen ja. ik in Zuid-Afrika oh, was, zat ik ook te luisteren. Ja. Ja. Dat, dat, dat mensen zoeken elkaar op. Ja. En dat is de, daarom zei ik ook, radio is daar een medium voor. En ja. uh, meneer Meijer, we gaan eventjes een, een, een, <laughs> uh, een muziekje draaien, uh, wat ook weer zeer nauw uh, met u verbonden is. En dat is het volgende muziekje the sound The distant drums might change our wedding day and love me Jim Reeves, een man die wij natuurlijk zich nog wel herinneren. Vooral omdat het een hele bekende zanger was, ja, zeg maar in het country gebied. Hij uh, heeft dat ook, he'll have to go bijvoorbeeld, was een van zo'n grote hit. Maar uh, uh, meneer de burgemeester, uh, u heeft iets speciaals met dit nummer, heb ik mij laten vertellen. Met dit nummer Distant Drums. Ja, u bent goed geïnformeerd. Ja. En u wilt natuurlijk van mij weten wat dat speciaal is. U zit, u zit ook naast een drummer nu. Hè? Oh, is dat zo? Oh no, dat is... Uh, ja, maar ik wil graag weten wat, wat uw speciale band met ja. Distant Drums is van, van Jim Reeves. Uh, dit is eigenlijk een uh, nummer, een hommage aan mijn vader. Ja. En die leeft nog. Dus uh, dit nummer spreekt hem zo erg aan. Dat als, als wij dit nummer opzetten of hij zet het zelf op, dan gaat hij bewegen. Ja. En dat vind ik mooi van iemand die al negentig is. Uh -huh. uh, waarin hij uh, zich mee laat zuigen in het ritme van deze muziek. Uh, de stem van Jim Reeves is natuurlijk heel markant. De rust die in dat nummer zit. Dat mm, melancholieke zou ik bijna willen zeggen. Uh -huh. Het zuigt je mee. Het is een van de vele zangers die uh, ja, op dramatische wijze eigenlijk om het leven zijn gekomen. Hè? Ook, ook ja. door, middel van een, uh, door middel van een vliegtuigongeluk. Dat is Buddy ja. Holly, Autos Redding, uh, John Denver. Allemaal dat soort mensen. Uh, dat is een tijdje geleden, dus ik vind het, valt, het vinden we wel mooi dat, dat u dat dan nog. Uh, maar dat komt waarschijnlijk dan door uw vader, dat u dit nummer, de, de Zanger dat ja. nog kent. Ja, dat klopt. Ja, ja. Dat is, je, je, je krijgt mee uh, tijdens je leven een aantal zaken. Mm -hmm. En dat wordt deels door je ouders gedaan en ja. deels door je ervaringen. ja. ja. U, u gaf net aan, uh, toen uh, de muziek werd gedraaid, uh, mijn richting uit, dat u verantwoordelijk bent voor personeel en organisatie als het gaat om. Uh, uh, de portefeuille van uw burgemeesterschap. Natuurlijk de openbare orde. Dat, is, dat hebben de meeste burgemeesters. Uh, ja, in ja, dat de is een klassieke burgemeesterstaak. Ja, want de politie, die, uh, dat valt allemaal ook nog onder uw restrictie? Uh, sinds we nationale politie hebben, is het beheer van de politie... Uh, de verantwoordelijkheid van de minister van Veiligheid en Justitie. Ja. Maar het gezag, dus de, de wijze waarop wordt opgetreden... is uiteindelijk nog steeds de verantwoordelijkheid van de burgemeester. Burgemeester. Uh, brandweer ook, denk ik, hè? De veiligheidsregio speelt erin een belangrijke rol. Ja. En ook daarvoor geldt dat de, de regionale taken en de lokale taken... dat loopt een beetje in elkaar door. Ja. Burgemeester, ik vind het fantastisch dat u eventjes tijd heeft vrij kunnen maken... om hier naar ons toe te komen en uh, ons feestje mee te vieren. Uh, want u heeft natuurlijk uh, een hele een drukke dagindeling, denk ik. Hè? Nee hoor, dat valt mee. Valt het mee? Ja, Oké, okay. ja, want als u ja. uh, uh, net zoals vanmiddag uh, ja. moet verschijnen als voorzitter van een, van een vergadering, denk ik, ja. uh, dan, dan kunt u niet zo onmiddellijk weglopen. Nee, maar een agenda laat zich organiseren en dat ja. is ook een kwestie van prioriteiten stellen en kijken van wat is belangrijk. Want een omroepvereniging als CFM, die één keer in de 25 jaar, 25 jaar bestaat... Hè, ja. Nou ja, daar mag u over nadenken. <laughs> ja. Dus dat, dat, dat zijn keuzes maken. En dat maakt ja. het ook leuk ja. in dit vak. Eh, dat je die keuzes mag maken. Ja. En natuurlijk maak je wel eens een ongelukkige keuze. Ja. En dan komt dat net onhandig uit. Maar daar moet je je bewust van zijn. En ja, ik, ik, ik draai genoeg uren. Want dan moet u mijn echtgenote maar even bellen met de vraag... Eh, of ze vindt dat ik genoeg thuis ben. Maar dat, ook dat is hun keuze. Ja. Maar dat wil niet zeggen dat ik het super druk heb. Oké. Okay. Maar personeel... Want, uh, dat begon ik net uh, met mijn vraag. Mee. Per personeel organisatie. Uh, heeft u de portefeuille uh, toegeworpen gekregen? Of heeft u er zelf voor gekozen? Uh, was u op een gegeven moment vrij en zei... Geef mij die portefeuille maar. Uh, nou, het is aardig dat u het vraagt. Uh, ik heb het aanbod gekregen. Ja, heeft u... ik, ik, ik vind primair dat de burgemeester... Uh, die, die, die, die heeft een aantal uh, wettelijke taken. Ja. Openbaar orde en veiligheid, communicatie vaak. Ja. Dat soort taken. En uh, op het moment dat er een politiek-bestuurlijke context in gaat komen met taken... moet je altijd afvragen als burgemeester of je dat wilt. Nou, personeel en organisatie is ook nog redelijk neutraal. Ja. Want uh, het is ook aan mij om te borgen dat je de raad in positie houdt. Ja. En de raad roept het college of de portefeuillehouder ter verantwoording. En een burgemeester ter verantwoording roepen kan. Moet ook zeker worden gedaan. Alleen het ultieme middel daarachter is het wegsturen van de portefeuillehouder. Dat doe je met een burgemeester minder snel dan met een wethouder. Ja. Dus je moet ook altijd wel die balans bewaken. Nou, en met personeel en organisatie daar zit nog voldoende neutraliteit in. En algemeen belang om dat ook goed te kunnen doen. Ja. Het lijkt mij moeilijk als, als burgemeester dat je, dat je dus eigenlijk altijd... Uh, toch een beetje het, uh, de mensen het idee moet geven... dat je boven de partijen staat. En dat, dat jouw persoonlijke uh, voorkeur... eigenlijk niet zozeer een rol mag spelen. Of, is, of zie ik dat verkeerd? Ik kan mij bijvoorbeeld... Uh, om het even toe te lichten... ik kan mij uh, bijvoorbeeld met, met de burgemeester... van de plaats waar ik vandaan kom... Uh, BV dus, waar Han van Leeuwen burgemeester was. Met huidongeman weet ik het niet zo. Han is, is een beetje ziek. Maar uh, met Han van Leeuwen had ik, kon, ik, kon ik eigenlijk nooit... nooit uh, een betrappen op het feit dat hij, dat hij uh, ja, zijn voorkeur liet blijken voor iemand. Dus, dus hij stond erg neutraal boven de, de, de partij. Is dat niet moeilijk? Um, nou, mm, ik vind dat niet zo moeilijk. Uh, en, dat, en het helpt uh, hoe je naar het leven kijkt en mm -hmm. hoe je naar de democratie kijkt. Ik denk dat je juist in de situatie van een burgemeester mag verwachten... dat hij boven standpunten van partijen staat. Mm -hmm. Maar wel tussen de mensen in. Um, en um, de politiek hebben wij hiervoor uh, gekozen in het democratisch model... om die keuzes te maken, want die vertegenwoordigen de samenleving. En wie ben ik om te denken dat ik dat beter weet? Mm. Ik, ik, ik leg het wel eens heel simpel uit aan mensen over participatie en dergelijke. En voor de luisteraars thuis, ik pak nu mijn portemonnee... En daar haal ik een muntje uit. En dat leg ik nu op de tafel. En dan stel ik meestal de vraag... aan de mensen bij mij aan tafel. Waar denkt u dat nou meer kenniskunde en ervaring zit? En dan wijs ik op het muntje. Dat noem ik dan het gemeentehuis. En dan zeg ik, nou, hier dit hele gebouw van CFM. Dat is dan de gemeente Zandvoort. Nou, dan mag u de vraag beantwoorden. Waar zit nou meer kenniskunde en ervaring? In dat muntje? Of de oppervlakte van dat gebouw? Nou... Bijna iedereen zegt dan toch wel met mij... ik denk daaromheen. <lacht> Voor de luisteraars thuis. Iemand maakt de grap dat muntje. Maar dat is natuurlijk niet zo. Nee. En uh, daarmee geef ik denk ik in essentie aan... hoe, hoe ik als bestuurder kijk naar ons uh, model waar we in zitten... en hoe wij met onze inwoners en belanghebbenden zouden willen omgaan. ja. ja. <lacht> en ik als je die levensovertuiging hebt... dat maakt het ook makkelijker om eh, niet gelijk een mening in te nemen. Maar eerst vooral door te vragen en te luisteren. Want dan krijg je ook dilemma's naar boven... waar ik het net met u over had. Mm -hmm. En dan wordt het interessant om van gedachten te wisselen. Ja. Wat, wat vindt u uh, uh, als uw taak als voormalig advocaat... nou het leukste als gemeentebestuurder... Uh, de raad voorzitten, het college Ja. <lacht> Of is dat een... en, oh, ik denk ik krijg nog meer keuzes voor gelegd. Maar het zijn deze twee. Of, of is dat een gewetensvraag? Ik, nee, nee, helemaal niet. Ik hou van beide, merk ik. Ja. En, en dat varieert wel in, in de loop van het jaar. Ja. Uh, want ook ik ben een mens. Dus ook ik heb last van, uh, van, van uh, mijn eigen gemoedsrust daarin. Mm -hmm. uh, en omdat ze juist zo verschillend zijn, vind ik het ook leuk. Ik ben iemand die van heel veel dingen gewoon uh, houdt. Die dingen leuk vindt. En als ik te veel van hetzelfde krijg, dan word ik onrustig. Dus ik vind die variatie in dat vak als burgemeester, dat beroep, dat is wat mij aanspreekt. Ja. Die, die enorme diversiteit aan mensen en daarmee wat hen boeit. En daar zit bijna altijd wel iets gemeenschappelijks in. We praten zo verder, want ik heb nog een, een, een aan u verbonden muziekje klaarstaan. En eh, ook daarvan wil ik natuurlijk straks weten wat u daarmee heeft. Maar we gaan hem eerst even beluisteren. ZFM, al 25 jaar, live in Zandvoort en jij bent erbij. Ze lacht te slapen, vroeg haar gisterenavond, wacht op mij. Misschien ben ik vanavond vroeger vrij. Ze krikte wel van ja, maar zij kent mij. Nu sta ik voor je. Ik ben me blijven hangen in de kroeg. Zo'n nacht, ze weet het, heb ik nooit genoeg. Was het, was alles wat ze vroeg. Wat ze vroeg. Two Is het zo erg? Nee, toch? Nou, ik moet u eerlijk zeggen, het, het is, u heeft wel een, een bepaalde invloed, want u bent de eerste die het voor elkaar heeft gekregen dat ik André Hazes ben. Nou, top. goed, maar um, André Hazes dus met zij gelooft in mij, overigens. Uh, en. Uh, een Engels nummer, oorspronkelijk, She Believes in Me... van ja. Kenny Rogers, als ik het goed heb. En dat heb ik goed. Um, wat, wat heeft u met dit nummer? Ik hoorde iets over de studentenvereniging. Of, of uh, heeft dat ja, er iets mee te maken? Dat, dat heeft er uh, heel beperkt mee te maken. Ik ben lid geweest van een studentenvereniging in Groningen. En dan hadden ze altijd een smartplappenavond... waar studenten uit eigen geleding optraden. Echt fantastisch. 1200 man in de zaal. Maar daar kwamen dan natuurlijk als klapstuk van de avond... mensen als André Hazes, zangeres zonder naam... noem ze allemaal maar op uit die tijd... En uh, ik denk dat ik daarvan wel heb overgehouden dat sterk vocale muziek mij raakt. Uh -huh. En dit, dit raakt mij nog om een andere reden. En dat is uh, dat, dat ik dit werk alleen kan doen als ik een uh, stabiel thuisfront heb. En een partner die mij die ruimte geeft. Uh -huh. uh, en dan praat je of, uh, oftewel filosofisch of gewoon heel nuchter. Dan zeg je van ja, je gelooft in elkaar dat dat kan en daardoor realiseer je het ook. En als je dat al dertig jaar van elkaar weet, want dat is dit jaar het geval, uh, dan... Uh, ja, dat klopt, een feestje, maar dat is in beperkte kring. Dat is voor de luisteraars thuis. Dat maakt niet uit, hoor. <laughs> uh, dan vind je dat een beetje terug in zo'n nummer. Hm. Oké. Okay. En nou is het, uh, is het uh, volgende week, uh, ook in, in Zandvoort, is het carnaval? Gaat u daar nog heen? Uh, ik heb het gelezen en getwijfeld. <laughs> want het, het leuke is dat uh, ik in de studententijd inderdaad uh, met uh, een vriend, of een stel vrienden, naar het, uh, naar het zuiden net onder de Maas ben geweest. En een aantal keren daar vier, vijf dagen carnaval heb gevierd. Want daar vieren ze het echt, dacht ik altijd. Ja. En toen ging ik naar Wochnum en daar werd ook vier dagen carnaval gevierd. Echt uh, op een voortreffelijke wijze. Dus ik had nooit gedacht dat in Noord-Holland carnaval werd gevierd. Dus ik, ik twijfel er nog over. Nou, Zandvoort is, Zandvoort is er beroemd om, hè? Om het carnaval. Ja, ik, dat, dat zal u waarschijnlijk niet weten... maar dat weet uh, Sharon Wink dan weer wel. We zijn, ondanks dat we geen Zandvoorter zijn. Maar je had hier vroeger... in Zandvoort had je de Sociëteit Duistergast. Dat zat op het... Uh, op, ook inderdaad op het Gasthuisplein. En die, uh, die organiseerden dat ook altijd, hè? Die, die, die, die hadden daar prachtige carnavalsfeesten. Ja. alle heren netjes uitgedost... in een echte prins carnaval. En dat, was, dat waren altijd geweldige feesten. Dus, maar... Uh, nou, ik... Ik denk dat u wel welkom bent, maar eh, wordt er in Almelo ook carnaval gevierd of weet u dat niet? Ik, ik hoor even door uh, het geluid op de, op de achtergrond het, oh. de vraag niet. Ik, ik vroeg of u weet of er in Almelo ook carnaval wordt gevierd. In Almelo? Ja? Nee, dat weet ik eerlijk gezegd nee? niet. Nee. Nou, ik wel. Jongens, het is tijd voor de Polonaise. Het is, tijd, het is tijd voor de Polonaise. Dat hadden we gezegd. We willen jullie allemaal in Polonaise door die studio zien lopen. Voordat we, voordat we straks nog even verder praten met de burgemeester natuurlijk. Maar um, ook in Almelo wordt de carnaval gevierd. En de leukste carnavalshit van dit jaar is gewoon van Herman Vinkers. En die gaan we dus gewoon even draaien. Hier komt hij. Zet hem maar lekker hard, uh, Hans. Dan uh, kunnen we iedereen zien horsen door de studio heen. Daar komt hij. Co-Wit de Flow. Het was COVID de vloer, in ons engste al m'n loon. Buurvrouw Klompja, haar geen man. Was, zo schel als water. jos zo lille kast me kan. En toch zwanger al gedaan. Heel de rit, de brudde van. Hoe of toch kom me, buurvrouw Klompja. Kreeg je kind, nog niet nog geen. Maar ja, de melkboer was je en Het was COVID witte vloer, in ons engste. In ons engste, het was COVID witte vloer. En ik ben nog op het veld door waarschinie, mooie genie. En de leuke mal op straat in Elon koud ze met noord. En je vader neervaardig de anzi was de Friezen en de mee probeer ze zelf een keer en doe hun vaar niet meer. Want het was school, bitte flow in ons engste, in ons engste. Het was gool, bitte de flor, in ons engste van de A en de Lolee kun het water, water, water, nog beneden. Nee. En het zo dat dat in niet lang meer En het water van de A stunt en molt het anders. En ja, ik kunt wat water drinken meer dan jammer wanders. Dus dat doen ze, rap wat. Aan. Oh ja, wat dan, wat dan? Water geet nog wapen, dan meer witte vloer, nog aan. Want geen nogheid witte vlo in ons engste, in ons engste geen nogheid witte vloe, in ons engste Webben, jo, dat dood ze, jo, dat dood ze en eraak les heeft. Webben nog veel de wedstrijd is begin. En verspel ze tussen, keer maakt niks goed, ja maakt niks goed. En verspel ze tussen keer, toe mooi iets waar weer, wat is bol. Witte flow in ons hangste, in ons hangste, het is bol. Witte flow in ons engste allemaal, het is bol. witte de in is in Ja, het komt, uh, het komt uit de. Uh het komt uh, uit de traditie, want uh, Herman Vinkers vertelde dat, uh, dat hij de, bij dit liedje eigenlijk een beetje geïnspireerd is door Nickelen Nelis van uh, Wim Sonneveld. En Co Winterflow dat schijnt inderdaad een straatmuzikant geweest te zijn in Almelo. En uh, die dus inderdaad in zwaar Almeloos dialect uh, liedjes zong. En daardoor heeft Herman Vinkers zich laten inspireren door... Uh, door uh, met dit prachtige liedje. Ik vind het een verschrikkelijk leuke... Ik hou helemaal niet van carnavalzits, maar deze vind ik leuk. Nou, zelfs de burgemeester uh, op het feestje van zie je mezelf wordt... in de Polonaise door, door de studio. <lacht> Net zo makkelijk. Helemaal, helemaal ja, gewoon. en dat was op de tv, hè? Ja. Oh. Dus u wordt vanavond live uitgezonden op Nederland 1, 2, 3, 4. <lacht> <lacht> uh, u u uh, bent hier uh, in het programma ZFM uh, draait door op de vrijdag. Uh, het eerste uur uh, van de uitzending behandelen we altijd uh, serieuze vragen. En het tweede uur, dat is nu dus aan de gang... Uh, dat gaat eigenlijk een beetje over de actualiteit van alle dag. Uh, hoe kijkt u uh, als burgemeester, uh, gemeentebestuurder aan tegen het wereldgebeuren? Uh, narigheid in al die landen, in, in, met name ook Syrië, Libië, noem alles maar op. Uh, uh, IS, de, de dreiging van, uh, van terroristen, hoe, yeah. hoe kijkt u er tegenaan? Ja. Ja, ik, ik merk dat ik in al die discussies uh, de nuchtere Noorderling in mij naar boven komen. Dus ik, ik word niet zo snel bang. Nee. Uh, ik snap wel dat mensen het bedreigend vinden. Dat is echt iets wezenlijk verschillend. Maar daar heb ik zelf niet zoveel last van. En ik probeer dan altijd terug te kijken in de geschiedenis. En dan zie je een uh, aantal vergelijkbare bewegingen. Dat gaat soms wat extremer. Maar we hebben al vaker bedreigingen gehad. En in het IS gebeuren en de mensen die het jihadisme uh, nastreven, daarvan heb ik zoiets van ja, als mensen die keuze maken, doe dat vooral gemotiveerd. Maar lever dan even het Nederlanderschap in ja. en ga daar ook gewoon daar de nieuwe nationaliteit aan vragen en doe daar je ding. Ja. Maar vindt u eigenlijk niet dat, dat, dat, dat de regering of uh, dat de Nederlandse overheid dat eigenlijk gewoon moet afdwingen? Dus als je... Want volgens mij staat er in, de, in de, de grondwet nog steeds dat als je bij een vreemde krijgsmacht uh, in dienst treedt, dat dat wordt beschouwd als hoogverraad. Ik begrijp nu dat u mij als jurist een vraag gaat stellen. <lacht> terwijl ik net tien minuten geleden heb geprobeerd uit te leggen dat ik niet in die valkuil mocht uh, stappen. Maar dat is, uh, dat is een van de redenen waarom ik uit uh, de juridische werkelijkheid ben gestapt omdat de echte werkelijkheid natuurlijk veel interessanter is. En dan is de kunst dat we ons niet laten forceren in een smalle juridische werkelijkheid. Maar kijken naar wat is er, wat is er echt waar. Nou, en dan in de grondwet staat dat. En dat is natuurlijk niet voor niks. Maar dan krijg je de interpretatie van hoe moet je dat gaan uitleggen. Dus is IS ook werkelijk een andere staat? Ja, ja. Is dat dan ook echt een land? Dat maakt het ingewikkeld. En dan krijg je de stijlen van durft een bestuurder dat dan ook te gaan uitknokken met het risico dat hij op zijn snuit gaat. Mm -hmm. Of zegt hij van hey, ik ga aan de veilige kant dus ik doe dat niet. Dat zijn keuzes. Ik zit zelf in een aantal zaken, merk ik in dit vak, ga ik er iets, uh, uh, ja, hoe zal ik dat uitleggen. Als ik een lastige discussie krijg die juridisch nauwelijks verdedigbaar is. Maar ik vind maatschappelijk wel verantwoord, heb ik steeds meer de neiging om te zeggen we gaan het gewoon proberen. Want ik heb daarbij het gevoel dat ik kan uitleggen aan onze samenleving, onze inwoners. Want daarvoor doe je het uiteindelijk. Dat je kunt zeggen, ja, we hebben het geprobeerd. We hebben dat en dat argument met elkaar gewisseld. En ik heb ongelijk gekregen. Er zit soms ook een kostenveroordeling aan met een schadeaspect. Vaak ook niet. Dan dat ik moet gaan zeggen, ik heb het niet geprobeerd. En daarmee geef ik denk ik in het hele kleine aan wat je ook in het groot zou kunnen afwegen. Maar dat zijn natuurlijk nog veel complexere afwegingen met ingewikkelde dilemma's erachter. Ja. Burgemeester Meijer, de camera staat aan. U bent hier te gast uh, bij ZFM Zandvoort. Uh, ik wil u eigenlijk de gelegenheid geven... ik weet niet of ik u daarmee overval... Om, uh, Dat klopt. Uh, op... <laughs> maar ik wil u de gelegenheid geven om, nu u hier toch bent... en uh, de camera aanstaat, om uh, de mensen in Zandvoort... Uh, en misschien ook in de omgeving van Zandvoort... Uh, uh, iets te vertellen wat u nog graag kwijt wil... Oh, ik, ik, ik, ik nog wel denken dat u nu aan mij gaat vragen... om de loftrompet over CFM te gaan. Ah, dat mag ook, he? dat mag ook, aan, dat, mag ook. dat mag ook. Nee, maar misschien en ik even, denk, misschien, van, dat doe ik al. Uh, misschien even iets leuks te melden uit, uit wat er allemaal gaande is in, de, in, in het gemeentebestuur? Of? Um, nee, ik, laat ik eerst zeggen dat um, ik echt hoop en verwacht... dat CFM nog 25 jaar op deze wijze, op de eigenzinnige wijze... En dat mag ook nog af en toe wat, wat spelde prikkerig naar elkaar. Nou. Een scherpe wijze het dorp meeneemt in wat hij leeft en speelt. En dat al die vrijwilligers die dat mogelijk maken. Hè, want dat bent u allemaal. En daarvan zie je hier. Luisteraars thuis. Kom gewoon langs. Je ziet hier een prachtig pand. Wat door noeste arbeid van vrijwilligers zo is gemaakt. Nou daar word ik buitengewoon trots op. Dat dat zichtbaar blijft. En dat we het ook daarvoor doen. Dat, dat vind ik. Op dat punt een compliment echt aan jullie waard. Dus ik ben morgen ook op de receptie die in Talas is. En daar zal ik ook nog wat dingen over zeggen. Dan kunt u nog een leuk beentje ook zien spelen. Nou, oh ja? ik laat me helemaal verrassen. Die meneer die daar zit, aan die kant, en daar staat nou te zwaaien. Maar, maar die speel... ik zwaai even de techniek. Die speelt daarin. Die nou. speelt daarin. Ja, en ik, en, zelf, ik zelf ook trouwens. Nou, dan ga ik proberen u alle, dus allebei gaan, te herkennen, maar dat we gaat, gaat wel lukken. We gaan morgen proberen om u een danser te krijgen in ieder geval. Ik zeg niks, meer. En wat ik aan onze inwoners wil meegeven is dat we... Ja, je kunt, het zijn roerige tijden. Niet alleen politiek, bestuurlijk, maar ook voor de samenleving. Want we zijn in een transitie en in een beweging. En dat geeft onzekerheden. En ik merk aan mezelf dat wij dat al vaker hebben meegemaakt. En dat geeft mij rust, want mensen komen daar gewoon doorheen. Wij zoeken naar nieuwe oplossingen. Dat schuurt soms. Maar ik heb het vertrouwen dat we daar ook gaan komen in een andere setting, en dat is nodig. En als we elkaar daarop aan blijven spreken... gaat dat ook de goede richting op... waarin we achteraf zeggen, ja, dat klopt. Maar soms moet je dat proces doorheen. En dat kunnen wij, want wat ik merk in dit dorp is... wij hebben veel over voor dat prachtige Zandvoort... die prachtige eigenwijze, eigengerijde, maar oh zo'n mooie badplaats. Dus ik zou jullie willen oproepen, luisteraars thuis... Blijf bij jezelf. Durf met ons mee te gaan. Sterker nog, wij lopen soms achter jullie aan als openbaar bestuur. En dat is goed. Want de samenleving, dat is waar wij het voor doen. Nou, dank fantastisch. jullie wel. Dan dus een applausje maar. Ja. We gaan nog even luisteren naar muziek. Als ik iets wat voor ons klaar hebt staan. Ja, dat draait al. Oh, dat is mooi, dat is heel mooi. Het moet alleen nog open. Als het zilveren paard overweegt. waardige jaar 1968. Toen uh, de, de White Album van de Beatles uitkwam. En daar dit liedje Birthday op stond. Als uh, ja, een van de vele verjaardagsnummers. En dat geldt natuurlijk voor ons 25-jarige CFM, natuurlijk allemaal. Hè? En uh, die 25 jaar. die zijn omgevlogen. Ik zelf zit er nu uh, ongeveer. Ik heb er vijf jaar van mogen meemaken. En ik heb daarvoor ook bij andere radiostations gewerkt. En ik ga toch een keer zeggen dat. Uh, ja, het sfeertje het, het wat je hier treft, het warme bad wat je hier heeft, dat tref je nergens. Daar kun jij ook over meepraten, toch? Ja, het, en, en nog maar pas, want ik ben nog niet zo lang hier, maar, nee. uh, maar het is inderdaad, het is heel gezellig. Ja, en, ik, uh, wil, ik wil dan ook toch een aantal mensen, uit uh, die ik weet niet of hij er nog is, maar het maakt niet uit. Ik wil toch een aantal mensen uh, daarbij eens even flink in het zonnetje zetten, of nog eens even hun namen noemen. Uh, want die zijn belangrijk, om te beginnen natuurlijk de... De technische dienst die het allemaal fantastisch mogelijk maakt onder leiding ja. van Marcus van Dam. Ja. Maar een man die we zeker niet mogen vergeten, dat is onze zeer energieke programmaleider. Een man die uh, toch in zijn uh, periode dat hij nu programmaleider is, het voor elkaar heeft gekregen dat er een uh, aardige toename van live programma's is gekomen bij, uh, bij CFM. Ik geloof zelfs 80% meer. En die man, zijn naam mag ook wel eens een keer genoemd worden. Ik weet niet of hij nog in de studio rond is. goed, het is wel een ontvangruimte, uh, is hij? Ja, dan gaan we hem gewoon even zeggen. Onze leider is. Albert-Jan Bos. Yeah. Ja, en dan natuurlijk nog eventjes. Uh, ook niet, niet vergeten te vermelden: de, het bestuur van CFM, Ivo Bos, uh, Rob Harms, Marcus Verdam en natuurlijk onze voorzitter, uh, Belinda. Ja, dat Smeets, dat krijg ik niet voor elkaar hoor. Jurgens. Oké, nou in ieder geval eh, ook jullie, want jullie zijn toch degene die het bestuurlijk allemaal mogelijk moeten maken. Eh, dat dit station blijft draaien. En ik hoop dat jullie dat nog heel lang blijven doen, want het gaat fantastisch met CRM. En ook nog even een applausje voor onze techneuten van vanmiddag. Dat is uh, Maurice Melder en Hans Bassenaar. ja Ja, ja. En dan kijk ik even op de klok. En ik denk dat we, dat we met een heel mooi nummer gaan besluiten. Nou, mooi. Uh, want u weet natuurlijk allemaal dat op, uh, als ik het goed zeg... ...25 mei of 28 mei, wat was het? 28 mei geloof ik. 2013 <coughs> de, de zender de lucht uitging. Omdat wij vanaf het veel te kleine pand aan het Gasthuisplein... ...naar deze... De, ons door de gemeente beschikbaar gestelde prachtige nieuwe ruimte gingen aan de Tolweg 10a. Daar hebben we toen een lied van gemaakt met een aantal CFM'ers bij elkaar. En laten we daar dit programma dan maar mee besluiten. Ruud, niet nadat we de burgemeester nog even hartelijk bedankt hebben voor zijn ja, Uiteraard. Ja, uiteraard. uiteraard. Uh, ik ik uh, Vrijdagsmiddag heb ik hier het programma. Dus tussen vijf en zeven, normaal, normaal gesproken. Dus ik nodig u uit om regelmatig bij me aan te schuiven. En dan gaan we over serieuze onderwerpen die u zelf overigens mag, uh, mag aankaarten. Dan gaan we van gedachten wisselen. Goed, we Ruud, gaan eruit. Dank u wel. Ruud, Cheryl, jullie ook uh, bedankt voor de presentatie van de afgelopen twee uur. Ja. Oh, ja, mooi, dankjewel. En we gaan via FM. FNM. Al 25 jaar. Live in Zandvoort. En jij bent erbij. En we gaan eruit met Bedankt. Goodbye ja. Gas Uitspleen. Jaren ons Door het grote raam keken we op het plein. Maar geld te weinig en een te hoge huur. En over. De gemeente reikte de helpende hand van met een goede nieuwe locatie. Aan de tolweg 10 staat ons nieuwe pod. Meer ruimte lager de huur, het